Toen die eindelijk keek was alles al voorbij Papa kijk dan, papa kijk dan naar mij Papa kijk dan, papa kijk dan, papa kijk dan naar mij En toen die eindelijk keek was alles al voorbij Het is een wedstrijd Straight.